Uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Iraanse president Rouhani waarschuwt zijn Amerikaanse collega Trump... om zich niet terug te trekken uit de deal met Iran. Hij zei in een tv-toespraak dat de VS daarmee een historische vergissing zou begaan. De Duitsers, Britten en Fransen hadden voorgesteld om scherpere afspraken te maken... over het Iraanse raketprogramma en de nucleaire activiteiten van het land. Maar Rouhani zei vandaag ook dat hij niet wil onderhandelen over zijn wapens.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 Er is definitief vastgesteld dat er geen verborgen kamers zijn in de graftomben van de Egyptische faro Tutankhamon. Onderzoekers concluderen dat na lang en uitgebreid onderzoek met een zogenoemde bodemradar. Die kan door de grond heen meten. Drie jaar geleden stelde een Egyptoloog dat er mogelijk nog een verborgen kamer was waar koningin Nefertiti zou kunnen liggen. Maar de radar heeft aangetoond dat er geen kamers of sporen van deurposten aanwezig zijn.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 Andreas Arend op Theorbo.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 Ja, circa Lisa Kakinenpilsch, zo heet ze helemaal. En eh, zij speelt viool en Tuya Hakila speelt piano.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 En het wordt uitgevoerd door Le Checles onder leiding van François-Xavier Roth